12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag. Aangifte doen bij de politie moet makkelijker, vindt minister Opstelten. Sociale woningbouw komt in het nauw. En in de zwemwereld zijn plannen voor nieuwe topwedstrijden. Jacco Verharen van de Zwembond legt zo meteen uit. Vrij zonnig en het blijft overal droog. staat wel een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het is ongeveer 9 graden. Vanavond dan kan het vooral in de kustgebieden flink waaien. Morgen is het bewolkt met op veel plaatsen regen, maar smiddags wordt het geleidelijk droger. Het wordt dan opnieuw 9 graden. Burgers moeten makkelijker aangifte kunnen doen van misdrijven. Uit onderzoek van de inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat mensen zwaar ontevreden zijn met uh, hoe aangiftes nu worden afgehandeld. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wil dat de nationale politie in januari daar als eerste verandering in brengt. Het is ook ongelooflijk belangrijk dat wij de nationale politie... gewoon ook een visitekaartje aan de burger geven... door het aangiftebeleid direct te gaan stroomlijnen en te verbeteren. Wat gaat er nu mis? Kijk, als je bijvoorbeeld in, uh, ik noem maar iets, in Groningen woont... en uh, je gaat naar Maastricht en je wordt daar beroofd, die komt in Groningen weer thuis... dat je dan aangifte moet doen en dan weer naar Maastricht moet doen... dat dat nog voorkomt, uh, dat soort zaken, dat kan niet gewoon. Je moet in de plaats waar je woont aangifte doen van elk strafbaar uh, feit. Tweede punt is dat, uh, uh, dat het ook op maat gesneden moet zijn... Uh, internet, uh, maar ook uh, gewoon bij oudere mensen... ook even bij, uh, uh, bij iemand thuis, op het politiebureau of telefonisch. Dat soort uh, zaken, dienstverlening aan de burger. En het derde punt, voor mij een heel belangrijk punt... dat er ook, uh, als de aangifte wordt gedaan... dat je ook een systeem hebt uh, dat daadwerkelijk ook wordt teruggekoppeld... naar de, naar de burger toe, wat ermee gebeurt. Dat gaan we nu vanaf 1 januari uh, doen, te beginnen met uh, inbraken dat de burger die aangifte doet dan uh, binnen 14 dagen... gewoon even de melding krijgt over de stand van zaken. En dat zei minister Opstelte tegen verslaggever Michiel Breedveld. De Tweede Kamer vergaat het op dit moment over de nationale politie... die in januari begint. De Kamer is erg kritisch over de toezegging van de minister. Altijd en overal aangifte moeten kunnen doen. Dat heb ik de minister horen zeggen. Hoe is dat in de politiepraktijk te realiseren... En is daarvoor bijvoorbeeld de hele ICT op orde om dat al te kunnen toezeggen. Want als je dat nu zegt tegen de burger, dan moet dat dus ook kunnen plaatsvinden. En anders stel je burgers opnieuw teleur. En wie krijgt het dan weer op zijn bordje dat het niet goed gaat? De politie. Want het beeld is nu toch wel helaas vrij hardnekkig dat aangifte, vooral bij kleinere zaken, eigenlijk vooral dienst doet als een soort certificaatuitgiftsysteem voor verzekeringsclaims. Dus het voornemen het proces in de basis aan te pakken is, is prima. Eh, maar het brengt wel met zich mee dat we dit natuurlijk goed gaan volgen... en kijken of het waargemaakt wordt. Denkt hij dat er genoeg politiecapaciteit is om het zo nauwgezet uit te voeren? Eh, het is natuurlijk wel zaak dat als je het zegt, dat je het ook waarmaakt. Ja, de kritiek in de Kamer van D66, de VVD, PVV en de Partij van de Arbeid. Minister Opstelte antwoord de Kamer straks.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 Dat was een beetje kijken wat de, wat de consumenten zouden gaan doen. Want de zomer is voorbij, schooljaar is natuurlijk weer begonnen. Tweede Kamerverkiezingen stonden in september voor de deur. De werkloosheid liep op, dreigde bezuinigingen en dergelijke meer. En wat er ook aan zat te komen was de btw-verhoging per 1 oktober. Het kan natuurlijk zijn dat huishoudens daarop vooruitgelopen hebben... en iets hebben aangeschaft wat ze anders zouden hebben gekocht na 1 oktober. Het kabinetsbeleid voor de huursector heeft nogal wat gevolgen... want het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, WSW gaat vanaf 2014 geen nieuwe leningen garanderen. Volgens het Waarborgfonds hebben de corporaties... door het nieuwe regeringsbeleid geen geld meer... om rente en aflossingen te betalen. Marien de Lange, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Stadgenoot... en voorzitter van De Vernieuwde Stad... een platform van 23 grootstedelijke woningcorporaties. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn nou de gevolgen van deze maatregelen... voor de woningcorporaties? Nou, de gevolgen is dat elke corporatie vrijwel gedwongen is om zijn nieuwbouw plat te leggen, eh, omdat de financiering ervan eh, zeer onzeker is geworden. Dat betekent, plannen daarvoor die gaan de ijskast in, maar zijn er ook al bestaande projecten die, die in gang zijn gezet, die, die stopgezet moeten worden? Nou ja, iedereen. Zegt Kijken van in welke mate juridische verplichtingen die ruimte nog laten. Maar je hoort om je heen en zo kijken wij zelf ook dat wat nog gestopt kan worden. Ja, dat zit je inderdaad in de koelkast. In de hoop dat er nog een uitweg de komende tijd gaat komen in het dilemma wat nationaal ontstaan is. Kunt u het concreet maken? Waar komt bij uw corporatie bijvoorbeeld een streep door? Nou, wat wij doen is dat wij de komende drie jaar nog een aantal sociale huurwoningprojecten die wij uh, hadden en die moeten, uh, die gaan wij doen. En al het andere, dat gaat er allemaal uit. Om dus hoeveel woningen nog... gaat het dan die niet doorgaan? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar dat zijn er al gauw een paar honderd. Uh, die, die niet... en, en het andere deel is natuurlijk dat er woningen die gesloopt zouden worden, niet gesloopt gaan worden. En daar zullen we, nou ja, tijdelijke bewoning of iets in die geest uh, moeten gaan doen om uh, er toch wat mee te doen. En worden die dan gerenoveerd of zo? Ook zelfs voor renovatie is de vraag of de middelen er zullen zijn. Ja. Dus uh, dan zullen we ze, laten we maar het neutrale woord, opgeknapt uh, gaan gebruiken. Uh, Daarvoor En, en dan we, natuurlijk gaan we ze proberen in de lucht te houden. Want eh, dat is natuurlijk het zure woningbehoefte in, in Amsterdam waar wij zitten is enorm. He, dus het is natuurlijk maatschappelijk buitengewoon onverantwoord om een woning leeg te laten staan. Kan het nog ernstiger dat er, de dat er corporaties misschien wel failliet gaan hierdoor? Zeker, zeker. Het, dat is natuurlijk de vrees waarvan ik vooral hoop dat het niet, niet gaat gebeuren. Dat er een soort domino effect komt, want valt er één om. Dan moet de rest hem opvangen. Zo zit ons systeem in elkaar. En uiteindelijk, he, theoretisch, blijft er één over uh, die 399 andere corporaties uh, moet opvangen. Nou, dat is natuurlijk onmogelijk. Dus ja. ik neem aan dat er voor die tijd een keer een oplossing komt. Maar het doembeeld is dat. Eerste prioriteit is het, het stopzetten van uh, plannen voor nieuwbouw, zegt ja. u. Uh, zijn er nog andere mogelijkheden om, om hier iets aan te doen? Kunt u het op de een of andere manier stoppen of minder erg maken? Nou ja, minder erg is. Zijn op ons eigen apparaat. Dus de meeste van ons zijn al bezig met reorganisaties en daar zullen nieuwe volgen. Waardoor het Waarborgfonds eerder weer zal zeggen, we kunnen een lening gaan ja, garanderen. Natuurlijk, natuurlijk. Dus alles wat wij zelf kunnen doen en opvangen, dat, dat kan hun helpen en ja, niet alleen hun. Dat geldt ook voor onszelf. Uiteindelijk, wij zitten er voor de sociale woningbouw. Dus als we dat op welke manier dan ook mogelijk kunnen maken, dan zullen we dat doen. Dat is natuurlijk de, het allerbelangrijkste wat we te doen hebben. Ik eh, dank u voor de uitleg. Ja. Dag. Tot ziens. Dit is het NOS het met Dorald Megens. De jeugdzorgorganisatie William Schrikkergroep heeft excuses aangeboden... voor het leed dat kinderen is aangedaan in een opvanghuis in nieuw -Leuze. Tussen 1984 en 2010 werden kinderen in het opvanghuis in Overijssel... fysiek en geestelijk mishandeld. Ze werden onder meer met stokken geslagen. De Schrikkergroep plaatste kinderen in het opvanghuis. Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers van de Schrikkergroep te weinig deden om kindermishandeling te voorkomen en signalen van mishandeling negeerden. De Williams Schrikkergroep heeft inmiddels maatregelen genomen. Zo worden pleegzorgmedewerkers beter gescreend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt op dit moment vier aangiftes tegen het opvanghuis in Nieuwleuzen. Telecombedrijven moeten in hun algemene voorwaarden een compensatieregeling bij storingen opnemen. Minister Kamp wil dat in de wet opnemen.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 De Nederlandse natuurfotograaf Adrie de Visser... is bij een overval in Kenia zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten. Hij werd onder meer in zijn oog geraakt en hij is deels verlamd. Hij ligt in een ziekenhuis, is wel buiten levensgevaar. Het is de bedoeling dat hij zo snel mogelijk naar Nederland wordt gebracht. De Visser reist elk jaar met zijn vrouw naar Afrika... om foto's van wilde dieren te maken. Vorige maand werden foto's die hij in Oeganda maakte wereldnieuws... en legde een leeuwin vast die zich over een jonge antilope had ontfermd. Sport. Boudewijn Zende wordt assistenttrainer bij Chelsea. De Engelse club ontsloeg gisteren Roberto Di Matteo... en stelde ook dezelfde dag nog Rafael Benitez aan als de nieuwe trainer. De 36-jarige Zende hoopte dit seizoen nog als speler actief te zijn. Maar hij vond geen club nu gaat hij zich dus richten op het trainersvak. Dan de zwemwereld. Daar bestaan plannen voor een lucratieve reeks wedstrijden. Het zogenoemde Golden Swim Event. Dat is een initiatief van de Fransman Jean-Michel Ripa... En het moet na de wereldkampioenschappen van volgend jaar in Barcelona voor het eerst gaan plaatsvinden. Technisch directeur van de zwembond aan de lijn, Jaco Verharen. Wat is het idee achter dit plan? Nou, het idee is om uh, de aandacht uh, binnen het zwemmen langer vast te houden. Wij hebben altijd uh, uh, heel veel aandacht op Olympische Spelen. Uh, enorme kijkcijfers wereldwijd. Ja. Datzelfde geldt eigenlijk voor onze Europese en wereldkampioenschappen. Uh, alleen tussendoor uh, uh, hoor je vaak weinig van zwemmen. Uh, dus we willen de zwemmers uh, en coaches een podium bieden. Uh, waardoor de aandacht langer vastgehouden uh, uh, blijft. En waarbij ze ook nog eens uh, uh, ja, wat vaker tegen elkaar kunnen, kunnen racen. Hm. En, en er is wel ruimte voor in het programma van de zwemmers? Ja, er is zeker ruimte voor. De, de, uh, de kalender is daarin heel belangrijk. En we praten nu over uh, uh, twee weken binnen twee weken na de wereldkampioenschappen... moeten die drie wedstrijden gezwommen zijn. Ja. Het is eigenlijk een beetje ontleend aan het Golden League-idee... wat atletiek ook heeft, waardoor de aandacht vastgehouden blijft... en mensen langer kunnen genieten ja, van, van onze supersterren. Maar en, en dat zou dan gehouden moeten worden in, in drie verschillende steden, hè? Dat Golden Swim-event, zoals het heet. Ja, ja, ja. De, de eerste gedachte is uh, twee Europese steden... en één in het Midden-Oosten. Uh, het is ook zo dat we uh, 15 januari de knoop doorhakken... ...of we het gaan halen of niet. Hè. Dus, dus dit is allemaal een concept. Het ziet er goed uit. Ik denk dat we het voor elkaar gaan krijgen. Maar zeker weet je Waar dat... Waar hangt vast. het nog op? Wat, wat zijn nou de, de, de haken mogelijk nog? Uh, uh, de uitzendrechten, de sponsoring... ...en uh, uiteraard de bereidwilligheid van de, van, de, van de steden om daar aan mee te doen. Maar met alle partijen zijn overeenstemmingen al, al heel dichtbij. Uh, alleen uh, ja, het definitieve ja moet nog komen. En dan moeten we in het totale concept gaan kijken... Uh, uh, of dat haalbaar is of niet. Jaco Verharen, technisch directeur van de zwembad. Dankjewel. 13 over 12 is het. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Aangifte doen bij de politie moet makkelijker vanaf januari. Dat vindt minister Opstelten. De sociale woningbouw komt in het nauw. En minister Kamp wil een compensatieregeling voor telecombedrijven. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Hier op Radio 1 zometeen Jurgen van den Berg met Lunch.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 Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zo meteen even met André van Duin. Want Animal Crackers komt terug op tv. In het mediaforum Esmeralda van Boon, journalist en arabist, is hier voor het eerst. En auto-omroepbaas Ton van Lint is ook. Het gaat onder meer over de hoeveelheid journalisten... die het conflict tussen Israël en Hamas proberen te coveren. Alleen de NOS al maakt gebruik van zes verschillende verslaggevers in het gebied. Ja, verslaggever Jan Eikelbaum is in Gaza. Dat is uh, niemand duidelijk hier op dit moment. En waarom het verslaggever Wouter Körpershoek is in Tel Aviv? Uh, Hillary Clinton heeft met alle partijen gepraat. Ja, dat is de miljoen-dollar-vraag. Joris van der Kerkhof hoort u vanuit Gaza. Ja, topscorer in de Nationale Nieuwsquiz is nog steeds 77. De kandidaat van vandaag komt uit Hogeveen en heet Henk Lip. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws van vandaag. Pauw en Witteman blijven op tv. In ieder geval volgend seizoen. Liet hoofdredacteur Herman Meijer gisteravond weten. Klein feestje op de redactie. Vanavond hebben we besloten in 2013 en 2014 door te gaan, twitterde hij... De Duitse Financial Times houdt ermee op. 350 mensen staan daardoor op straat, meldt de uitgever. De zakenkrant, die op het kenmerkende roze papier wordt gedrukt... leed te grote verliezen om het hoofd boven water te kunnen houden. Het kwam met name door de tegenvallende advertentieinkomsten. De krant had een oplage van 100.000. Een opvallende advertentie vandaag in Trouw. De oprichter van de Chipsol-groep, Jan Poot... Heet, geeft daarin uitgebreid zijn mening over de Chipsol-zaak... Waarin twee rechters worden verdacht van mijnheid. Het lijkt uh, overigens meer op een bijdrage voor de opiniepagina dan op een advertentie. Hoofdredacteur Willem Schone van Trouw legt uit waarom de krant de advertentie heeft geplaatst. Ja, dat is niet onze keus. Het is gewoon de keuze van de adverteerder. Of de vraag van de adverteerder. Uh, want het is een advertentie, dus uh, het is geen redactionele overweging geweest. Het enige wat wij ons moeten afvragen is, uh, is of er gronden zijn om hem te weigeren. En uh, het is een, deze is een, een, een advertentie in een lange reeks van advertenties van de heer Poot, die bij ons aan de kant hebben gestaan. En wij hebben eigenlijk nooit grond gezien om, om daar nee op te zeggen. Uh, en eigenlijk, we hebben regels voor advertenties en uh, ook regels voor, voor wat wel wel niet mag op advertentiepagina's. Maar uh, een advertentie zoals de, deze van de heer Poot, uh, die is daarmee niet, niet in strijd. Dus als hij deze weg, deze vorm kiest, dan is dat uh, aan hem. Onrust in Cairo, de hoofdstad van Egypte. Betogers hebben daar een studio van de Arabische nieuwszender Al Jazeera in brand gestoken. Er stonden meer dan 200 mensen voor de deur die leuzen schreeuwden tegen de zender. Het pand aan het Tahrirplein is zwaar beschadigd. Drie mannen zijn intussen wel opgepakt. Het is al een paar dagen onrustig daar in Cairo. Boze jongeren gaan de strijd aan met de veiligheidsdiensten. De demonstranten vinden dat Al Jazeera veel te bevooroordeeld is... en te veel de kant kiest van de moslimbroederschap. De regionale omroepen dan, die hebben het zwaar, dat weten we al langer. Ze worden gekort door de provincies en in het regeerakkoord worden ook nieuwe maatregelen aangekondigd. Opvallend dus dat Omroep West ervoor kiest om al geplande bezuinigingen voorlopig op te schorten. Directeur Gerard Milo van Omroep West legt uit waarom deze keuze is gemaakt. Nou, daar kiezen wij voor omdat wij uh, de inschatting hebben dat uh, wellicht de bezuinigingen zoals de provincie Zuid-Holland samen ons oplegt... Uh, wellicht vanaf 2014 weer teruggedraaid kunnen worden. En om te voorkomen dat wij al te veel schade oplopen aan onze activiteiten en daarmee de belangen van onze kijkers en luisteraars schaden, heb ik afgesproken dat wij de bezuinigingen, de voornemen tot bezuinigingen, maar eens even opschorten. Bij Omroep West denken ze dus dat het met de bezuinigingen nog wel eens een keer mee kan vallen. Maar waar baseren ze dat eigenlijk op? Waar het om gaat is dat wij een juridische procedure hebben lopen tegen de provincie Zuid-Holland uh, over, over die bezuinigingen. Daarnaast loopt er een, een uh, juridische procedure bij de Raad van State van RTV Noord-Holland. Uh, die uh, waarschijnlijk ook effect heeft op, uh, op, op de bezuiniging van de provincie Zuid-Holland. Maar het belangrijkste is dat in het regeerakkoord uh, is, is afgesproken dat de financiering van de regionale omroepen vanaf 2014 weer centraal komt te liggen. Als de financiering bij het Rijk komt, dan is dat volgens directeur Milo gunstiger voor de regionale omroepen. Overigens zegt hij dit allemaal op eigen titel. Het is dus niet het standpunt van alle regionale omroepen. De privacyregels van Facebook worden versoepeld. Het bedrijf wil daarmee zijn dienstverlening verbeteren. Facebook wil gebruikersgegevens gaan combineren met de gegevens van andere diensten, zoals Instagram. Ook moeten gebruikers elkaar makkelijker via het netwerk kunnen mailen. Wie het niet met de nieuwe regels eens is, die kan daar weinig tegen doen. Facebook schrapt ook de service dat gebruikers mogen stemmen over dit soort veranderingen. Legendarische programma Animal Crackers komt terug op tv. Vanaf begin volgend jaar zijn bij de tros de filmpjes met de dieren weer te zien. Voorzien van de stem van André van Duin. Hey, hey. Hey, hey. Weet je dat ik een oma van karton heb? Ja, dat komt nog helemaal niet. Je nee, doet oma van Ik heb een oma van. Oma van als, als, ah, als, jawel, nou, want als nou, dan ze bij ons, ons op visite komt, dan zegt mijn vader: dan heb je die oude doos weer. <hijen> ja, ik ben geen oma van karton. Daar hebben we nog nooit van gehoord. Meneer Van Duij, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe vaak is aan u gevraagd de afgelopen jaren of Animal Crackers weer terugkomt? Duizend keer. Ja? Echt, daar is het Dat is een dik van elkaar. Zo, vraagt ook iedere dag nog wel iemand om Zegt, wanneer komt die dik van elkaar weer? Maar nu beginnen we nu weer helemaal krekels omdat ja, dat is natuurlijk, uh, het is nu van vroeger toen we het maakten. Dat is in de jaren tachtig. Uh, moest je alles doen met bandjes en uh, en met geluidsplaten en toestanden doen. En tegenwoordig met de computer gaat het natuurlijk een stuk makkelijker. alhoewel je maakt het ook wel weer moeilijker, want je dat het dan weer extra mooi gaan maken. maar uh, het is nu weer uh, ja weer uh, wel die tijd tot daarvoor. en ik heb dus heel veel materiaal in de dierentuinen geschoten, allerlei dieren in uh, diverse houdingen. Ja. en die zit ik nu al hier beneden in mijn, in mijn kelder te monteren en uh, voor, te voorzien van stemmetjes en vooral geluidseffecten ja. en muziekjes. en en hebt u de, dat blijft leuk om al die uren veel materiaal door te kijken en dan daar dus de stemmetjes bij te verzinnen? Ja, absoluut. absoluut. Ja, dus, ja, je bent continu aan het creëren, dus iedere keer weer een pop, verdomme, top voor elkaar. iets waar je helemaal niks mee kan doen. Met een, een konijn wat gewoon zit en van als oorkrapt. En dan kan je natuurlijk door reverse en heen en weer en in slow motion en van voor naar achter. En dan kan je er toch uh, wel een hele leuke dingen van maken. Ja, want het lijkt natuurlijk heel simpel het gegeven, hè? Dus je neemt ja. wat beelden van dieren, je verzint er wat grappen bij en dan een stemmetje. Maar hoeveel ja. uur bent u bezig met één aflevering? Uh, nou, ongeveer, als je mazzel hebt, dan maak je een uh, minuut, anderhalve minuut per dag. Zo. Ja, dus, maar je moet het echt voor je hobby doen. Je moet het niet doen om, om er rijk van te worden, want het is heel veel werk. u <laughs> ja, zei het al, door de nieuwe technieken is er gewoon veel meer mogelijk, omdat alles ja. tegenwoordig digitaal is. dus, dus het programma verandert wel met zoals we het in de jaren 80 hebben gezien. Uh, ja, natuurlijk. En ook omdat je natuurlijk, ja alles is op, op internet te vinden. Dus alle uh, geluidjes en dingen vroeger maar en en, en, en, en, en, tekstjes en, en liedertjes. Dat was vroeger allemaal heel veel toestanden om dat allemaal los te krijgen bij de omroep. en tegenwoordig. Ja, nou, gewoon het met internet af, je zit er tussen en klaar. En geen haan die er verder naar kijkt, want het is, leuk, uh, uh, uh, uh, het is veel makkelijker maken en zo. Ik weet nog, vroeger toen we ook die aapsel maakten, toen had ik ook die nieuwsitems met, uh, met uh, stemmetjes eronder en zo. Nou, dat was met een heisa bij het uh, NO, NOS toen de tijd nog, omdat er allemaal van waren. Hier zie je journaalbeelden, mocht je niet aankomen, en dan, je mocht niet aan dit komen, je mocht de hier niet gebruiken. en Dat was allemaal nog regeltjes, regeltjes, regeltjes. Nou, die zijn gelukkig allemaal vervallen, in ieder geval is het nu uh, vrij vrije geworden. Het is natuurlijk makkelijk hoor. Ja. En Wijdbeens die gaat het presenteren, begrijp ik dat? Ja, ja, ja. ik heb een Wijdbeens hier de in dierentijd ingegaan met een camera. En die maakt dus de opname van de dieren. En die maakt ook nog hier en daar een gesprekje met een dieropasser En met, met een aap op zoet enzovoort. En die gaat ook nog langs met mensen thuis. Die nog, ik zal maar zeggen, spreken met papegaaien. Of bij een schaapherder of uh, dingen. Om daar nog leuke filmpjes te maken. En die uh, planten er de Dus altijd met elkaar wordt het een programma van ongeveer 25 minuten. Ja, ja. En dat is, er wordt, er wordt steeds afgewisseld met die helemaal En zijn ook afgesloten met helemaal nou, nou heeft dat natuurlijk een legendarische status. Hè? Uh, dat is niet voor niks dat mensen dat uh, elke keer nog vragen. Uh, ja. ben, bent u niet bang dat mensen gaan zeggen... ja, vroeger was het toch leuker? Ja, altijd. Maar ja, dat hou je. Maar er zijn dus ook weer heel veel nieuwe klanten gekomen... die kennen hem nog niet van vroeger. Dus daar zit het in ieder geval. Nee, nee, oké. Okay. Vanaf uh, begin januari, hè, 5 januari dacht ik... de eerste keer weer bij de Tros ja. uh, op tv ja. te zien. Animal Crackers. Oh, yes. Met de stem dus van André van Duin. Dank dat u even aan de telefoon kwam. Graag gedaan. Dag. Doei, doei. doei, Dan is hier de laatste vraag, de handvraag... De Beatles. naar blokken. Het mediaarchief. Het is vandaag 49 jaar geleden dat John F. Kennedy in Dallas werd doodgeschoten. De moord schokte de hele wereld. En ook in Nederland werd uitgebreid stilgestaan bij de dood van de Amerikaanse president. Het Journaal deed verslag van de rouw in ons land. In Amsterdam verzamelde zich met de wethouders en de raadsleden. een grote menigte voor het nationale monument. De herdenkingsrede werd uitgesproken door burgemeester Van Hal, die aan de nagedachtenis van president Kennedy onder meer de volgende woorden wijde. Zijn strijd voor de opheffing van rassendiscriminatie. Het is ook dit facet wat ons Amsterdammers het meest heeft aangesproken in John Kennedy. Zijn vaste wil om te bereiken dat kleur, geloof of ras. ...geen rol meer zouden mogen spelen bij de beoordeling van een mens. Met de moed van de soldaat die zijn verliezen neemt... ...ging hij voort op de weg die hij voor zich zag als de enig mogelijke. De eeuwig menselijke tragedie heeft zich herhaald. Haat en jaloezie hebben een einde gemaakt... ...aan het leven van een begaafd, veelbelovend en gelukkig mens zich te volle heeft kunnen inzetten voor zijn land en voor de wereld. Ja, vandaag dus 49 jaar geleden de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Tom Verlind, mediaadviseur, oud-KRO-directeur... ...en helemaal nieuw, nieuw, nieuw op deze plek Esmeralda van Boon. Arabiste, schrijver ook, journalist... Uh, jij gaat altijd benen normaal gesproken met Jan Ekelboom... de gevaarlijke gebieden in. Uh, daar gaan we het zometeen uitgebreid over hebben. Uh, want we moeten jou natuurlijk een beetje voorstellen ook. Maar even, Ton, nog uh, dat verhaal van Willem Schonen net, die krant. Uh, we hebben hem hier nog bij ons liggen. Uh, chipsol advertentie. Nou, ik weet niet wat dat iemand kost, maar die doet dat wel vaker. Uh, wat vind je daarvan? Ja, ik vind het een beetje een bedenkelijke. Uh, kijk, ik kijk er ook met een media-adviseurs oog naar en dan denk ik... Het is een advertentie van een zodanige opzet dat die totaal geen effect heeft. Dus dat is prettig voor de men, mensen die, er, uh, die via deze advertentie aangevallen worden. Zo moet je het niet doen als je iets wil communiceren. Bovendien gaat het om zo'n ingewikkelde zaak... dat ik denk dat alle posities al ingenomen zijn... en dat je daar in de opiniering geen verandering meer kunt aanbrengen. Maar tegelijkertijd denk ik... Uh, je zult maar aangevallen worden door mensen met ongelooflijk veel geld... die het zich kunnen permitteren om dit soort advertenties uh, te plaatsen. En jij hebt dat geld niet om je te verdedigen. Dat vind ik toch wel een bedenkelijk uh, element. Maar en ik vind, maar vind dat je dat de een... krant dan zo'n advertentie moet weigeren? Dat Willem Schone ja. zegt, ja, hij voldoet gewoon aan alle regels. Er staan uh, verder geen uh, dingen in die tegen onze advertentieregels ja, zijn. Ja, dat, dat kan wel zijn. Maar ik vind hier uh, de, de, de, de verdeling redactionele verantwoordelijkheid... en advertentieverantwoordelijkheid een beetje een rare. Want ik denk, uh, je hebt toch ook als uh, krantenredactie de verantwoordelijkheid... om te controleren of er geen al te grote onzin wordt geschreven in advertenties. Dus ik zou er vrede mee hebben als uh, Trouw hier ook een redactioneel onderwerp van, uh, van zou maken. En, en dit in een bepaalde context uh, zou zetten. Dus ik, ben, uh, vind, ik vind het niet een hele goede ontwikkeling. Nee, ik, je zou ook zeggen, waar, waarom stuurt die man niet gewoon een stuk naar de opiniepagina's van verschillende kranten? Nou ja, omdat hij niet weersproken wil worden. Hij wil gewoon vrij podium uh, hebben. En dat is natuurlijk ook tegelijkertijd het bedenkelijke. Je moet er bij een krant toch van op aankunnen dat de feiten die aangeboden worden in het algemeen kloppen. Ik denk als er advertenties zouden staan waarin onwaarheden uh, worden beweerd dat, uh, dat krantenredacties dat ook niet onweersproken laten. Dus ik, ik vind het raar dat, ondanks het feit dat die man ervoor betaalt... hij zo de gelegenheid krijgt om onweersproken te roepen wat hem ja. uitkomt. Ja, en hij doet het vaker, want uh, nou ja, er staat geregeld staat zo'n pagina. En, vind jij er iets van, Esmeralda? Nou ja, ik vind het een, uh, wel een hele grote advertentie ook. En ik vind het inderdaad, wat je ook zegt, het is heel erg onoverzichtelijk. En uh, daarin... Uh, ja, de boodschap de die hij wil maken, komt misschien niet helemaal over nee. bij lezen. argeloze leven. Het is lezen. totaal nee. niet te begrijpen wat er allemaal staat. Nee. Nee. Um, Esmeralda, jij bent hier, Jan Eikenboom zit daar. Uh, jullie zijn een soort twee-eenheid. Hoezo zit jij hier? <laughs> <laughs> um, nou ja, ik zit nu hier. Ik, ben, ik heb net een dochter gekregen. Dat is uh, voornaamste reden waarom ik nu niet op pad ben. Ik zal wel weer op pad gaan. Uh, ik moet wel zeggen dat als ik naar de verslaggeving kijk, dat ik wel. Uh, nou ja, wel de het het ja. enorm. ja. Ze kunnen je wel gebruiken. Nou ja, en ik zou er wel graag bij willen zijn ook. Ja, ja. Hoe, dus dat, is, dat valt best tegen om dat dan vanuit Nederland te moeten volgen allemaal. Voor mij wel, ja. Ik en ben wat... wel gewend om, om altijd wel vrij snel te plekken te zijn als er iets gebeurt. Vier jaar geleden met de oorlog in Gaza stond ik daar als eerste uh, van Nederlands media aan de grens. Toen woon ik ook nog in Egypte. Dus nu er helemaal niet uh, heen gaan, ja, dat... Uh... Vind ik wel lastig. Ja, hoe hoe ja. uitzicht dat, dat je toch wel zenuwachtig door het huis loopt... en alle zenders toch bij langs? Euh, ja, voetsen. ik hou het heel erg in de gaten. Ik kijk El Jazeera, ik uh, volg het nieuws, uh, internet. Ik hou contact met Jan. Uh, nou, ik zeg hem tien keer per dag dat hij me op moet passen. En, uh, doet, ja, hij dat? doet hij dat? Ja, absoluut. Ja? Ja, Jan weet wel wat hij doet. Ja. Ja. En dus je hebt veel contact met hem ook, toch? Ja, ik probeer wel uh, hem... Uh, ja, ook als ik hoor dat er heel veel bombardementen zijn... dan sms ik hem ook wel. Maar van. Was ook, okay? hij was ook dichtbij een ja. explosie, toch? Ook? Ja, heel dichtbij. Ze was heel dichtbij zijn hotel waar ja. raketten neerkwamen. En dat zijn wel angstige momenten geweest voor ja. hem. Ja, ja. Goed, dus nou blijft dat vooral tegen hem zeggen ook. Uh, we, gaan, we gaan zo meteen doorpraten, ook over dit soort zaken. Want er waren van de week ook nog weer Nederlandse uh, journalisten... die uh, in, de, in de problemen zijn gekomen in Syrië met name. Uh, daar gaan we het over hebben. En sowieso over de berichtgeving... over die uh, moeilijke kwestie daar in het Midden-Oosten. Dat doen we zo meteen na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Het kabinet is niet van plan om het statiegeld op plastic flessen te behouden. Afgelopen week ontstond verwarring over de afschaffing van het statiegeld. Er ligt een kabinetsplan waarin dat statiegeld op petflessen vanaf 2014 verdwijnt. De Partij van de Arbeid voelt daar niks voor. Maar volgens staatssecretaris Mansveld gaat de afschaffing gewoon door... ondanks de bezwaren van haar eigen partij. De jeugdorganisatie Williams Schrikkergroep heeft excuses aangeboden... voor het leed dat kinderen is aangedaan in een opvanghuis in Nieuw-Leuzen. Kinderen werden daar mishandeld. De Schrikkergroep plaatste kinderen in het opvanghuis... en deed vervolgens, volgens dat onderzoek, te weinig om kindermishandeling te voorkomen... en signalen van mishandeling negeren. Werden genegeerd. Een oud-international Boudewijn Zende wordt assistentcoach bij Chelsea. Zende speelde tussen 2001 en 2003 bij de Londense club staat bij Chelsea werken met hoofdcoach Rafael Benitez... die tot de zomer is aangesteld als opvolger van de ontslagen Roberto Di Matteo. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Voordat het grijze herfstachtige weer morgen terugkeert... profiteren we vandaag van een droge dag met veel zon. Mogelijk ontstaat lokaal een enkele stapelwolk... maar verder blijft het volop zonnig. Er staat een stevige zuidenwind, matig in het binnenland... en vrij krachtig tot krachtig aan de kust... De middagtemperatuur komt in het noorden uit rond 9 graden en in het zuiden wordt het een graad of 11. Vanavond trekt de wind aan en aan zee komt een harde wind te staan, windkracht 7. Het is lang vrij helder en pas aan het eind van de avond en in de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 5. Morgen is het bewolkt en gaat het ochtends vanuit het westen regenen. In de middag wordt het geleidelijk weer droog, tot dan ongeveer 9 graden. Ook zaterdag is er veel bewolking aanwezig en valt van tijd tot tijd regen. De middagtemperatuur komt dan uit op een graad of 10. Lunch met Jurgen van der Berg. En het Mediaforum dus met Esmeralda van Boon, Arabiste, schrijver en journalist. En Tom Verlind, mediaadviseur en oud kro directeur Ja, laten we blijven bij de situatie daar in. in uh, Midden-Oosten, we hoorden het al in de kop ook van de uitzending... er zitten daar heel wat correspondenten en verslaggevers in dat gebied... om zo goed mogelijk verslag te doen. Uh, je zou kunnen zeggen, het wordt voldoende gecoverd, Tom. Ja, meer dan ge voldoende gecoverd. Ik hoorde Jan Kuitenbrouwer gisteren in jouw uitzending... kanttekeningen maken bij de vraag of daar nu wel elk feit... van elke bominslag uh, zo uitvoerig gemeld moet worden. En die twijfel uh, ik eerlijk gezegd uh, ook wel. Natuurlijk moeten we op de hoogte gehouden worden... van wat er in zo'n gebied gebeurt. Maar op een gegeven moment weet je wel hoe één bomaanslag eruit ziet. Uh, en krijg je de behoefte aan, om, althans uh, zo werkte het bij mij... om vast te kunnen stellen waar je sympathie nou uh, ligt. Hè. Ligt die aan de kant van de Palestijnen... En lig, of ligt die aan de kant van de, de Israëli's? En dan niet op uh, grond van uh, sentimenten, maar op grond van goede informatie. En dan valt het mij op dat je over dagelijkse geweld... wel heel goed geïnformeerd wordt... Maar dat als je wat dieper wil graven, dat je dan wel heel goed moet zoeken in de, in de krant naar goed opinierende uh, verhalen. En zelf denk ik dat uh, je een goed zicht op internationale gebeurtenissen krijgt. Natuurlijk ook doordat daar een aantal verslaggevers uh, in, het, uh, in het oorlogsgebied zitten. Maar door dat op enige afstand goed te analyseren. En ik vind de belangrijkere bijdrage in de opiniering. Uh, wat ik vanmorgen in de Volkskrant uh, las... dat er op de ITVA een uh, documentaire draait... waarbij mm -hmm. oud-veiligheidsmensen van Israël worden geïnterviewd... Nou. die een visie geven op uh, hoe Israël opereert. Namelijk grote kanttekeningen zetten bij de effectiviteit van het beleid. En nu ze die functie niet meer bekleden trouwens. Ja, ja dan, dan, dan komt de wijsheid naar boven en is een conclusie... ja, Israël zal wel elke slag uh, winnen, maar zal nooit de oorlog winnen. En dat vind ik, dat vind ja. ik eigenlijk interessantere informatie... Ja. dan al die feitjes van het uh, oorlogsgebied. Esmeralda, uh, dit soort mannen beetje op leeftijd. Ton, uh, gisteren Jan Kruijt zegt dit is natuurlijk allemaal te veel. Ja, nou ja, ik, ik, ik deel de mening wel in die zin dat, dat op een gegeven moment kun je kijken... moet je met z'n allen um, in hetzelfde gebied gaan zitten en dus hetzelfde verhaal vertellen. Of is het misschien een goed idee om daar een, een kleiner aantal verslaggevers neer te zetten... die de verhalen vertellen van de mensen. Jan en ik zijn ook altijd wel heel erg voor de menselijke verhalen om die te vertellen... Om het, conflict een gezicht te geven, waardoor het wat inzichtelijker wordt. En dan verder iets verder daarvan af mensen te laten zitten... die inderdaad wat meer opinie gaan geven. Maar wat vaak gebeurt met dit soort conflicten... is eigenlijk altijd dat iedereen daarop afgaat. Alle ja. programma's zenden hun eigen verslaggevers heen... omdat het programma een eigen format heeft en alles. Maar je kunt je afvragen is dat handig of moet je het verdelen? Moet je, je zou, zo je kijken... zou misschien wel een pool moeten samenstellen... die dan die al die programma's bedient op een of andere manier... als er, als er wat te melden is op, op een zeker moment. Nou ja, daar zou je over kunnen denken. Want dan hou je namelijk ook nog geld en verslaggevers over... die andere conflicten ja. kunnen uh, ja. Ja. blijven wat er verslaan. Want lopen nog wat andere dingen in het buitenland natuurlijk. Ja, want ja. nu hoor je eigenlijk niet zo heel veel meer over Syrië... Um, uh, omdat er zoveel verslag wordt gedaan over Gaza. Ja. Hoe moeilijk het is, wat, wat Ton ook zegt... en dat, dat ervaart volgens mij elke kijker... je ziet elke keer weer die beelden... en dan zie je weer mensen met kinderen zeulen... En, en hoe is het voor jullie om te bepalen of je zoiets dan wel of niet meeneemt in een reportage. Um, ja, dat is soms wel lastig. Omdat je ook denkt: van ja, werkt dit met het verhaal of, of niet natuurlijk? En soms ook van ja, kunnen we dit laten zien of is het te gruwelijk? Uh, of moeten we die beelden misschien ook wat beperken? Omdat je ook wel krijgt dat um, die be beelden zijn heel gruwelijk. Maar er komt ook wel bij kijkers vaak ook wel van: oh ja, dan heb je weer zo'n beeld. Het komt niet meer moment. binnen, nee. inderdaad. Het, het, het, je wordt een beetje. Uh, Murm geslagen erdoor. Mm. En dan heeft het dan nog effect. En, en, uh, of is het beter om een verhaal te vertellen van één iemand die zijn hele persoonlijke belevenis daarover vertelt. in plaats van die gruwelijke beelden? Ja. Nou, ik moet zeggen, ik zat vanmorgen in de auto. daar hoorde ik Jan over vertellen. Jan Ekkeboom dus over dat ziekenhuis waar, waar nu die bom op is gevallen. en mm. uh, waar hij dus een tijdje terug nog is geweest. misschien was je er wel bij zelfs toen. Nee. Uh, in ieder geval, maar dat, dat, uh, ja, dat, dat verhaal, daar kreeg echt de, de kriebels van. Dat dat, dat dat dan zo heftig gaat en, en, en dat, dat dat dus niet meer telt in zo'n burgeroorlog. Ja, maar er valt je ook een groot gevoel van machteloosheid. En als je voor de vijfde of de zesde keer met dit soort feiten wordt geconfronteerd... is net als met die advertentie waar we het net over hadden. Soms is informatie effectief en soms is het contraproductief. En als je mensen zo bombardeert met een gevoel van machteloosheid... dan heeft het ook niet meer het effect wat je beoogt. En er is nog een andere vraag. Misschien mag ik jou die vraag wel stellen. Wat is je persoonlijke... Ik vind dat jullie het goed doen, hè? Laten we daar geen misverstand mm -hmm. over bestaan aan de integriteit van Jan twijfel ik niet, je bent blij dat jullie daar uh, rondlopen. Maar wat is nou, je Je zei, het kriebelt omdat ik er niet bij ben. Ik ben zo geïnteresseerd, wat is je persoonlijke motivatie om erbij te willen zijn? Nou ja, dat is deels dat je het verhaal wil vertellen... en dat je dat op de manier wilt doen zoals jij dat uh, wil doen. Maar denk je dan zit... dat wij dat nog niet begrepen hebben als kijkers... Ja, ongetwijfeld. Dus maar ik zou, maar ik, zou graag de, ik zou graag degene willen zijn die dat verhaal uh, dan opzoekt en brengt. Maar er zit ook wel een stukje adrenaline bij. Dan moet ik wel heel eerlijk bekennen, dat, dat, dat zit er ook. Maar ook. Dat is een mooi woord voor een zekere mate van verslaafdheid. <lacht> ja, misschien. Zij lacht ja? haar tanden ja. bloot. Ja, nou ja. Maar de, de, de hoofdmoot is bij mij toch wel... Uh, er is daar een heel groot verhaal gaande. En ik zou dat graag uh, met eigen ogen willen zien en verslaan. Ja, want en dat, dat, is dat is waarom de, het kriebelt. De, de, dat is een journalistieke drive bij, bij natuurlijk heel veel mensen om, om dat ja. te willen, willen vertellen. Maar het ja. is tegelijkertijd heel gevaarlijk. We hebben het net gezegd: de eikelboom die vlakbij zo'n explosie dan is. Um, ja, hoe ga je daar dan mee om? Nou ja, je je hebt... zegt net dat je een kindje hebt gekregen. Ja. Nou ja, ik zal dus iets minder, uh, of ik zal niet meer naar oorlogsgebieden gaan, maar wel naar crisisgebieden. Dat is een afspraak die ik met mezelf heb gemaakt. Maar je Waar, bent... Waarom? Want dan loop je ook ten opzichte van je kind nog altijd een risico. Waar maak je die afweging zo? Uh, omdat ik in oorlogsgebied is het. Uh, kijk, je, ben, je hebt, loopt altijd risico. En je, je hebt een gedoseerd risico. En je hebt een gecalculeerd risico. Weet je, je neemt je voorzorgsmaatregelen. Maar uh, je hebt niet overwogen. Ik heb nu een kind. Ik ga de komende tien jaar eens gewoon rustig thuis blijven. Want ik wil überhaupt geen risico lopen. Maar je nee. kan hier ook onder de tram komen, Jan. Of enfin, Ton, sorry. Neem ik kwalijk. Dat is nee, zo. Nee, die ik krijg er ook niet, niet voor zo. dat je ophoudt met leven. Maar hier is het risico toch altijd nog groter. Ja, maar ik vind het risico als ik naar Libië ga... beduidend minder dan als ik nu naar Syrië of naar Gaza zou gaan. Ja. En dat is de afweging ja. die ik heb gemaakt. Want ik wil de verhalen wel blijven maken. Het is ook mijn werk, hè. En het is ook wel waar mijn, waar mijn passie ligt. Ja. Daarover gesproken, over die veiligheid. Gisteren hier op Radio 1, bij dit, uh, dit is de dag. Uh, maar ook gisteravond bij de Wereldrijd door dus zat Irene de Zwaan aan tafel. Uh, die samen met haar fotografen in Syrië behoorlijke dingen heeft meegemaakt. Er uh, is dus ook daar een bom-explosie geweest. En ze zijn ook nog ontvoerd, uh, die twee uh, dames. Uh, tafeldame Fidan Ekis, die daar gisteravond zat bij de Wereldrijd door... die had zo haar twijfels over de voorbereiding van de vrouwen. Ik heb zelf uh, in 2003 in uh, Noord-Irak gezeten. In mm -hmm. ieder geval in Irak. Mm. Uh, en wij hadden echt een netwerk onder journalisten. Mm -hmm. Dat we precies wisten met wie je wel mee moest en wie niet. Ja. Wie, je ging niet zomaar met een willekeurig chauffeur mee. Als je ja. achteraf ja. nadenkt. Ja. Nou, toen ik het las, moet ja. ik heel eerlijk zeggen, het is misschien onaardig. dacht uh -huh. ik wel een beetje ondoordacht. Heb je dat gezien, de, die, die verklaring van haar of niet? Ik heb hem niet gezien. Ik heb het gelezen. En ik heb uh, wel het gehoord ook, inderdaad, dat, dat ze dat zei. Ja, je moet inderdaad, zo werken wij ook. Uh, dat was net dat gecalculeerde risico wat ik zei. Je zorgt dat je werkt met mensen die te vertrouwen zijn. Uh, die bekender zijn in het netwerk. Je gaat niet zomaar bij mensen in de auto. Uh, je gaat niet onvoorbereid een land in. Tenminste, dat is niet de manier waarop ik werk. Ik zorg wel dat er mensen zijn waar ik op terug kan vallen als ik ergens ben. En onbekend gebied inrijden is altijd heel spannend. Maar als je dat doet met een chauffeur die je eigenlijk niet kent... Is dat gewoon een groot ja. risico? Ja, ze zijn begrepen ik gewoon in een auto gestapt. Uh, maar ook in Turkije hadden ze een, een fixer geregeld. Dus iemand die hen daar een beetje zou wegwijzen zou maken. Die zei op het laatste moment af. Toch besloten om het gebied in te gaan. Uh, Dan kwamen ze bij een of ander perscentrum. Daar zeiden ze, nou je hoeft geen bomvest aan. Uh, bovendien was dat heel duur. En, en ja, klinkt <lacht> ja. Allemaal, het klinkt allemaal ja. een beetje van... Uh, nou, nou, nou, ja, ja nou, ik, nou, ik, ik heb zitten luisteren. Het klonk buitengewoon uh, amateuristisch moet ik zeggen. En ik heb niet alle tweede dames gehoord. Eén van de twee uh, dames. En er waren verschillende redenen waarom ik dacht jouw inschattingsvermogen is niet goed uh, uh, ontwikkeld... en ga dan in godsnaam niet naar dit soort gebieden toe. Uh, maar één aspect hebben wij nog niet uh, behandeld. Uh, we hebben het nu gehad over mensen die vanuit een persoonlijke motivatie... en een bepaald ideaal en echt een, een journalistieke drive naar dat gebied gaan... omdat ze ons willen informeren. Vergeet niet dat het voor een heleboel mensen ook gewoon business is... Die foto's die verkopen, het is, het, het, het is je uh, omzet. Dus het is op een gegeven moment heel moeilijk... Ja. om nog een onderscheid te maken tussen mensen... die verantwoorde beslissingen nemen... en mensen die dat op een onverantwoorde manier doen. Esmeral, komen jullie vaak tegen dan als jullie in die gebieden zijn? Mensen dus, ja, laten we zeggen, de freelancers die, die denken... van nou, daar valt geld te verdienen, ik ga daar een tijdje heen? Je komt ze wel eens tegen. Mensen die uh, inderdaad daarop al zijn gekomen... omdat ze gewoon hun brood willen verdienen... en dan misschien niet helemaal de risico's goed hebben doordacht. Uh, ja... We hebben ook wel eens gesprekken met ze gehad. Voor, misschien moet je wel even kijken waar je naartoe gaat en, en hoe je het aanpakt. Want de situatie is sowieso. En omdat sommige mensen ook niet helemaal goed weten in wat voor situaties ze terechtkomen. Mm. Met deze twee dames uh, van het AD zij heeft wel in Syrië ook gewoond. Dus ze kenden ja. het land ja. wel. Ja, maar toen was het maar, volgens mij allemaal nog koeken en helm. Ja, daar. was het allemaal rustig. Het ja. Een, ja. Maar als mensen tegen je zeggen, je hoeft geen vest aan te doen. Maar je hebt zelf het gevoel dat je het wel moet doen. Mensen in de landen waar je naartoe gaat zullen veel eerder tegen je zeggen. Vest en helm hoeft niet. Die mm. lopen zelf natuurlijk ook zonder. En dat is ook hun gevoel van... het is hier wel veilig. En mm. dat houden ze zich ook voor. Ja. Wij zijn toch wel vaak uh, zelf uh, geneigd... Ja. om die afweging te maken. We zullen hier ongetwijfeld nog veel over doorpraten. Want uh, uh, weliswaar nu dat bestand. Maar uh, we moeten maar afwachten hoe lang dat stand houdt. Uh, nog even naar Nederland dan. Uh, tijdens de Kamerlidmaatschap was Frans Timmermans... erg actief uh, op zijn Facebookpagina. Daarmee ging hij uh, door als minister. Maar gisteren lazen we dus op zijn pagina... dat hij ermee stopt. Omdat uh, ja, dat er een enorme... discussie ontstond. En de kritiek ook niet van de lucht was. Hij is nu minister van Buitenlandse Zaken. Uh, terecht, om dat hij deze beslissing neemt? Ik vind het niet terecht dat hij de beslissing uh, neemt, want Twitter en Facebook uh, zouden media moeten zijn in goede en slechte tijden, maar ik denk dat de werkelijkheid is dat het goed weer uh, media zijn. Dus als je onder vuur uh, komt te liggen, dan keert het zich tegen je. Uh, dat heeft de VVD de afgelopen tijd uh, gemerkt. En dat merkt nu uh, Frans Timmermans. En misschien is het ook niet zo erg. Want ik denk dat uh, uh, voor een politicus vooral de geëikte kanalen... de beste kanalen zijn om zich uh, te verantwoorden. Dat is gewoon politieke verantwoordelijkheid. Uh, in de kamer dus. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dus, dat was natuurlijk ook de kritiek vaak, hè? dat vaak dingen eerder op Twitter... dan werden gezegd door bewindspersonen of, of, of Kamerleden. Ja, dat op zich is dat niet zo erg en ik zie dat als een, als een nuttige aanvulling. Maar ik vind het ingewikkelder als het gaat om verantwoordelijke functies... dat je een heleboel dingen niet kunt twitteren. Dus je krijgt, als je het volgt, per definitie een incompleet beeld. En daarom denk ik, als het om dit soort verantwoordelijkheden gaat... op dit niveau, om, om zaken van zo'n belang... dat je dan gewoon de normale lijnen van de democratie ja. zou moeten volgen. En dat maakt denk ik ook nog uit of je minister van Buitenlandse Zaken bent. Ja. En ik denk dat de minister van Sport misschien eerder nog uh, iets zou kunnen doen. Ja, ja maar over dit. waar het nu ook over ja. ging. Uh, over het banket waar hij was geweest. Ja. En dan de, de, gaan zoveel mensen dood in Gaza. En jij ja, bent daar leuk op een banket. Het is zo'n gevoelige kwestie. Ja, ja daar. Uh, is het maar een heel klein beetje voor nodig... om daar inderdaad uh, boze reacties ook ja. wel te krijgen. Want jij, jij twittert zelf ook, ik begreep ineens ja. heel veel meer volgers... Hè, die, uh, van een van de kampen eigenlijk in, in, in, dat, in ja, dat hele... Ja, inderdaad. In, ik, ik had wat getwitterd over, over Gaza en iets geretweet. En uh, toen had ik in één keer een, een, een paar extra volgers uit de uh, Israëlische kant... Uh. Ja. Die, volgden, ja, ja. die volgen jou dus toch wel. Uh, dan nog even iets anders. Er, er zijn allerlei, je kan de tv en de radio niet aanzetten. Er komen allemaal spotjes voorbij van, van verschillende omroepen. Die uh, proberen leden binnen te halen. Allemaal roepen ze dus op om lid te worden van uh, hen, hun omroep. Um, vanmorgen in Spits zagen we een pagina grote advertentie van WNL waarin ze zeggen, de VARA drukt een zware stempel op de publieke omroep. Wordt lid van ons voor het rechtse geluid? Wanen ze zich nu te groot of is dit een goede knipoog? Ik moest lachen toen de advertentie zag. Ja, kijk, ze hebben wel gelijk, want hiervoor is het omroepbestel uitgevonden... dat partijen tegenover elkaar staan en met z'n allen een goed en evenwichtig beeld schetsen. Ze hebben ook gelijk waarbij ze, als ze zeggen dat de VARA... Uh, oververtegenwoordigd is in het bestel... zeker in relatie tot het belang van de, van de varen. Waar ik ook wel een beetje over moet glimlachen... is dat zij zichzelf zien als de grote tegenpartij. Want dat, ze zijn wel wat beter geworden de laatste tijd... maar dat hebben ze nog niet waargemaakt. Om nou te zeggen dat dit de rechtse VARA is, dat zie ik nog niet. Nee. Ziet jij daarmee uh, Esmeralda of niet? Nou ja, ik, ik moest wel lachen toen ik het zag. En ik heb ook wel hetzelfde. Ik vind ze wel iets beter geworden nu. Maar uh, ze halen nog niet het niveau van, uh, van de programma's die de VARA uitzenden. Maar dat zij, dat zij een tegenwicht willen vormen, ja... Dat is... Dat, nou dat die, die geluiden maar, hoor je meer. Hè? Caro en NCV hebben ook gezegd, ja, waarom moet dat monopolie... Nou ja, dat, is ja, ja, dat is terecht. Ja. Ligt is... bij, bij de VARA. He? Paul nou, Witteman, is... de wereld rijdt door. De, de VARA is heel pregnant aanwezig in de, in de opiniering. Dat verdient een compliment. Want dat is ook zo omdat ze fantastische mensen uh, inzetten. Maar daardoor is er wel een eenzijdige kleuring. En is het voor andere omroepen moeilijk om tegenwicht uh, te bieden. Het lukt, het lukt de, de NCV en de Caro maar in hele beperkte maat. Of eigenlijk uh, niet. Er is geen dagelijks opinierend programma. De EO moet ervoor knokken, heeft daar een, klein, een kleine positie voor uh, verworven. En als de, als de kachelbrand, geloof ik, mogen zij af en toe uh, ook. Een zekere oververtegenwoordiging van een bepaald geluid is er wel bij de publieke omroep. Dus ja. daar zou de publieke omroep als geheel dan iets aan moeten doen misschien. Ja. En nog even over WNL, want die hebben zich voorlopig niet aangesloten bij welke combinatie dan ook. Hè? Dus we gaan straks naar achter omroepen. Um, ja, dat wordt ook nog een ding voor ze. Daarom gaan ze nu ook leden proberen te winnen natuurlijk... om een zo sterk mogelijke positie te krijgen zometeen. Ja, ja, maar dat, dat lijkt me een probleem van, uh, van tijdelijke betekenis. Want uh, zoals op het ogenblik het kabinet met de publieke omroep gaat... Uh, verdwijnt de publieke omroep in deze vorm. Uh, ik, ik denk niet dat uh, als er nog een keer een bezuinigingsronde over de publieke omroep gaat... dat je dan de illusie kunt hebben dat het bestel blijft bestaan zoals het nu, uh, nu is. Dus het ja. zijn, zijn redelijke achterhoedegevechten. Esmeralda, wanneer ga je weer ergens heen? Als het goed is begin december. En weet Libië. je al wat? Naar Libië? Ja. Oh ja, hartstikke veilig daar, joh. Ja. <laughs> Oké, okay. nou, ik hoop dat je in de tussentijd ook een paar keer hier weer terugkomt. Want het, uh, ik vind het hartstikke leuk uh, in het mediaforum. Zij was er voor het ja. eerst dus... Um, uh, en uh, Tom van Lint was er ook, dus uh, hartelijk dank. Esmeralda van Boon en uh, Tom van Lint. We gaan uh, zometeen de Nationale Nieuwsquiz spelen... maar eerst een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Hier is Passenger. I was kid, the I did were onto the grid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 Hij heet eigenlijk me in all i uh, do try to make a rosenberg deze Britse singer songwriter met treedt dus op onder de artiestenaam Passenger. Van zijn Radio 1 CD, All the Little Lights, horen we het liedje The Wrong Direction. Uh, wij zaten net even tijdens het liedje te praten, want uh, ja, ik, ik ben ooit geboren in Hogeveen en de kandidaat van vandaag uh, komt uit die plaats. Uh, hij is daar ondernemer. Henk Lip, 62 jaar, hartelijk welkom. Dank je. Uh, ondernemer in wat eigenlijk? Nou, ik had drie verschillende bureaus, waarvan ik er twee verkocht heb. Voornamelijk in de uitzendbranche. En ik heb nog één bureau over en dat heet Tolk Communicatiediensten. En ik heb 115 tolken op de loonlijst en uh, daarvoor zorgen we de administratie voor, onder andere. Samen met uh, vier dames uh, gebeurt dat en dat uh, uiterst gemotiveerde dames. Oké, okay, maar die tolken worden bijvoorbeeld als een, ik noem wat een rechtszaak is of zo? Nee, nee, nee het... dit zijn tolken gebarentaal. Oh, oké. Okay. Uh, in de volksmond Dove tolken, maar, uh, of ik moet officieel zeggen, Nederlandse gebarentaal en schrijftolken. Ah ja, oh, oké, okay, wat ja. grappig. Uh, nou ja, uh, zo kan je overal een business in hebben en dit, ja. dit is ook weer zoiets. Zeker. Kijk of u het nieuws een beetje gevolgd hebt. Het hoogste score is 77 punten tot nu toe, dus daar moeten we niet de Nationale Nieuwsquiz. Gaza, just hours before the ceasefire was announced. Ja, eerst even toch over het staakse het vuren dat is bereikt tussen Hamas en Israël. Joris, het is dus uh, vannacht rustig verlopen, begrijp ik. Eh, maar over een jaar of anderhalf jaar wordt dit hele toneelstuk weer herhaald, omdat er natuurlijk aan de onderliggende oorzaak van deze problemen. En natuurlijk al decennia niets gedaan is. Ja, na acht dagen hevig geweld... lijkt het dus voorlopig rustig te zijn rond de Gaza Stok. Gisteren gesloten de Hamas-beweging en Israël een staakt het vuren. Um, vraag 1. Hoe laat is dat staakt het vuren ingegaan? Nederlandse tijd. 12 uur. Het was acht uh, uur. Daarna kwamen nog wel een paar raketten in Israël terecht, maar die richten geen schade aan. Vraag 2. Het bestand is gesloten dankzij intensieve bemiddeling van buitenstaanders. Uh, VN-chef Ban Ki-moon heeft zich ermee bemoeid. Egyptische president Morsi. En wie was de derde bemiddelaar? Dat was Hillary Clinton. En dat is goed. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken was hij tot voor kort. Uh, vraag 3 dan. Um, ik lees een kop voor uit de krant en we willen graag weten waar hij over gaat. Elk land preekt voor eigen parochie. Gaat dit over één? De komende dagen praten de Europese leiders over de meerjarenbegroting. Mogelijk wordt er helemaal geen besluit genomen. Twee, UEFA-voorzitter Platini heeft plannen om het EK in meerdere landen te houden... maar elk land heeft natuurlijk wel weer zijn eigen eisen. Of drie, de Verenigde Naties beschuldigen Rwanda... van actieve betrokkenheid bij de oorlog in Congo. Dus elk land preekt voor eigen parochie. Wie van de drie? Ik heb het in het nieuws niet ontdekt, maar ik hou het op de eerste... En dat is goed, want het was een kop uit trouw. Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad... laat vandaag alle 27 regeringsleiders één voor één vertellen... wat ze echt willen met de begroting. Vraag 4. Bijna 1100 miljard wil Brussel in de pot hebben. Nederland vindt dat onacceptabel. In oktober lag ook Denemarken al dwars. Maar welk ander land dreigt nu opnieuw met een veto... als dat bedrag niet wordt verlaagd? Engeland? Ja, reken ik goed. Eh, Groot-Brittannië, heel officieel. Maar uh, we noemen dat uh, we, de, we, we rekenen dat goed. Uh, ze noemen dat in Brussel de atoombom. Hè, als uh, de Britten dit uh, ja. volhouden. Dan vraag 5. Een fragment. Wie is hier aan het woord? Als mensen uitgeprocedeerd zijn, moeten ze het land verlaten. Dat is nou eenmaal de, de regels die we met elkaar hebben afgesproken. En die wou ik ook de komende jaren maar gewoon blijven handhaven. Ja, heel bekend. Maar hoe heet die? Heel bekend. Ik kom er nu op. Nee. Uh, Fred Teven is zijn tuurlijk. naam. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Staatssecretaris van Justitie. De Amsterdamse burgemeester van der Laan heeft, uh, geeft volgens Teven... valse hoop aan vluchtelingen die demonstreren in een tentenkamp in Osdorp. Vraag 6. Burgemeester van der Laan heeft de 88 bewoners van het tentenkamp opvang beloofd... om eventjes bij te komen. Hoe lang mogen die vluchtelingen in die opvang blijven? Een maand. En dat is Goed. We gaan naar de laatste vraag. Daar zijn mee nog vier punten te verdienen. Uh, aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. We willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Dus het gaat om één term uit het nieuwsaanbod. En het is dus een onderwerp, geen persoon. Um, als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik heb een kroon op mijn naam. Het boek van Marco Kroon uh, over leiderschap. Dat was een hele snelle. Uh, dat is gok altijd, hè? want uh, dan kan okay, ook maar zo dat weet. het dan niet goed is. Uh, want ik doe dan voor de thuismeespelers even de volgende aanwijzing... en dan kunnen zij bepalen of het goed is. Blauw is meestal mijn kleur, maar nu ben ik rood van woede. Ik zet de aanval in op een collega-vervoerder. En voor één punt, ik ga onderzoeken of de schade door de vertragingen in de Schipholtunnel tunnel verhaalt kunnen worden op de NS. Kalim, ja. Ja, ja, inderdaad, ja, veel, te vlug, veel te vlug. Ja, hij had een kunt die anderen, maar ja, ja dat, is, dat is altijd gokken. Het is de tactiek die je kiest. Uh, dan komen we dus op vier, dat betekent dat er zometeen twintig goed moeten zijn om over die 77 heen te komen. Volkomen gebrek aan historisch besef van de hertog van Gelre en de hertog van Brabant en de graaf van Holland, de bischop van Utrecht. En wij zijn daar gewoon heel erg boos over. Dan denk ik, uh, ja, dan... dan uh,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 Vandaag luidt de stelling: voor asielzoekers in tentenkampen is terugkeer de enige optie. Na de situatie in die tentenkampen van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Den Haag en Amsterdam wordt steeds dringender. De winter staat voor de deur. En daarom zullen de kampen snel ontruimd moeten worden. We hebben er net ook over gesproken in de quiz. En de vraag is: wat vindt u eigenlijk na aanleiding van die stelling? Dus voor asielzoekers in tentenkampen is terugkeer de enige optie. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, kost 50 cent. Gratis bellen 0800 1101. Www.stand.nl is de website. En als u twittert ze of eens doet het dan met Hekje standpunt. Uh, terug bij Henk Lip, 62 jaar, het Veen. Uh, nam net een risicootje, maar dat hoort bij een ondernemer. Uh, ja. Viel dit keer even niet goed uit, want daardoor die laatste punten er niet bij gepakt. Vier in totaal, dat betekent dat er twintig goed moeten zijn om te winnen. Dat wordt uh, lastig in de tijd. Wordt moeilijk, wordt moeilijk. Maar we gaan het gewoon proberen. 90 seconden de tijd. Ik stel de vraag, u geeft het antwoord of u zegt pas. Maar de vraag moet helemaal worden gesteld. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbrief. In de gemeenteraadsverkiezing in het Nieuwe Schagen heeft welke partij flink gewonnen? CDA. Goed, in de Champions League heeft Ajax met 4-1 verloren van wie? Borussia Dortmund. Is goed, een bezoek aan welke zorgverlener wordt volgend jaar 16% goedkoper? Uh, Ortotondis. Dat is goed, hoe heet de jongerenorganisatie die boos is omdat het geen spreektijd krijgt op het aankomende VVD-congres? JOVD. Is goed, ambtenaren in welk land moeten bezuinigen op postzegels? België. Is goed, wie is gisteravond benoemd tot Commodore in de Orde van Oranje-Nassau? Pieter Wintsemius, hoe heet de Zeeuwse fosforfabriek die gisteren failliet is verklaard? Farmfos. Is goed. Wetenschappers hebben op Antarctica het fossiel van wat voor dier gevonden van twee meter lang? Penguin. Dat is goed. Welk oud-militair brengt vandaag zijn boek uit, genaamd Leiderschap onder vuur? Marco Kroon. Dat is goed. In welk land stijgt het aantal doden door levenziekten tegen de Europese trend in? Dat was in uh, Groot-Brittannië. In welke Israëlische stad werd gisteren een aanslag gepleegd op een bus? Telefie. Is goed. Het clubhuis van de Hells Angels in welke plaats wordt gesloten vanwege onder meer verboden wapenbezit? Heerlen. In Zeist. Het verkenningsvoertuig Curiosity heeft volgens wetenschappers een historische ontdekking gedaan op welke planeet? Mars. Goed. Een flat in welke plaats is gisteren vermoedelijk door een vuurwerkbom beschadigd? Het was in Zutphen. Welke fietsfabrikant haakt af als mogelijke hoofdsponsor van de Rabobank? Giant. Goed. Welke tv-persoonlijkheid viert het 50-jarig jubileum mee van het woongemeenschap Het Dorp? Miesbouwen. Dat is goed. Welke voetbalclub heeft zijn coach Roberto Di Matteo gisteren ontslagen? Chelsea. Is goed. Het groot uh, aantal computer- en telefoonfabrikanten klagen de Nederlandse staat aan vanwege welke nieuwe heffing op gadgets? Pas. Dat is de zogeheten thuiskopieheffing. Mm -hmm. Nou, de, dat deel 2 ging helemaal niet zo slecht, hè? Nee. Uh, hey, het is jammer van, van de, de score die we in de eerste ronde hebben meegemaakt. Want het waren de 13 goed in deel 2. Zo. Dus op 7 na niet genoeg. Maar ja, dat, dat kon gewoon bijna niet in de tijd. Uh, dus dat betekent dat, uh, dat het totaal komt op 52. Dus de normale prijzen gaan mee naar Hogeveen. Daar ben ik ook heel blij mee. En ik vond het heel leuk om hier te zijn. gelijk, Goeie reis terug. Dank je.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 Weet u het nog? Wie is daar buiten? Gregorius, Oereboer. En natuurlijk. Ik ben Paulus de boskabouter. Paulus de Om hem te dienen? Vrijdagavond in brons met boeken schrijft er Dorinde van Oort, die een boek schreef over haar vader Jean Dulieu, de schepper van Paulus. Ah, die schalomo! Hoe is het met jou? Een gesprek over talenten, obsessies. Tragiek en Paulus de Boskapouter. Ze zijn allemaal bij mij op bezoek. Hè? Morgenavond van 7 tot 8 in Brands met Boeken. Radio 1. Zo is het. het nieuws van alle kanten. Bent u ook zo toe aan een goede schouderklop? Dan heeft Volvo de ultieme eindejaarsbonus voor u. De sportieve Volvo V70 R Edition. Nu verkrijgbaar vanaf 42.995 euro.